Ja, het is vandaag 22 augustus, en loon 2. Dus we hadden gisteren de nieuwe maan. Zoals dus als eerste de chauffeur laten horen. Shabbat shalom met je graag. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Shalom Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom. شالو shellom يروشلايم شالو سلام يروشلايم شالو سلام Shalom, Shalom, Shalom, Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. Shalou shalom Shalou Shalom Shalou Shalom Shalou Shalom, shallow, shalom, Shalou Shalom, Shalou shalom, shalom, shalom, shalom, Shabbat, shabbat, shabbat, shalom, shabbat, shalom, shabbat, shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. We willen beginnen met het Shema. Shema Israël. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echa. Baruch shem keva, malguto re Fa. Ho Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één. Gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit. Voor eeuwig. Amen. Yahweh je God heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht.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 Je spreekt erover wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je gaat liggen en wanneer je opstaat. Je knoopt ze tot een teken op je hand, ze zijn tot een teken tussen je ogen. Je schrijft ze op de deurposten van je huis en in je poorten. Je moet jawe uw God vrezen en dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Dan willen we gaan zingen. Kende Sabbatlied, Psalm 92, Tof Leodot la Adonai. Ladonai, who les amen lesimja elion, lea git bambo kejas deja ve muna tja Deuteronomium 16, vers 18 tot Deuteronomium 21, vers 9. Je moet mensen aanstellen die recht spreken en mensen die het recht bewaken voor het volk. Maak het recht niet krom door partijdig te zijn of omkoping aan te nemen, want omkoping verblindt de ogen van de wijze en verdraait de woorden van de rechtvaardige. Je zult naar rechtvaardigheid streven opdat je in leven blijft in het land dat ik je geef. Op een verklaring van twee of drie getuigen. Mag je iemand veroordelen, je mag nooit iemand veroordelen op een verklaring van één enkele getuige. De getuigen moeten de eerste zijn om een doodstraf te voltrekken. Als een zaak te moeilijk is om te beslissen, moet je een hogere rechter zoeken die mag beslissen. Als je komt bij de priesters, de levieten en zij beslissen, handel dan ook naar die uitspraak. Als je in het land woont en je wilt een koning zoals de volk om je heen, stel dan een koning aan die de eeuwige gekozen zou hebben. Stel een koning aan uit de kring van je broeders, je mag geen vreemde als koning aanstellen. Nee. De koning is er om jou te dienen, hij mag niet te machtig of te rijk worden. Als hij dan op de troon zit, moet hij deze rol overschrijven van de rol die door de Levite wordt bewaard. Die rol moet hij bij zich hebben en eruit lezen zolang hij leeft opdat hij ontzag zal hebben voor de eeuwige. De priesters, de gehele stam van Levi, zullen geen aandeel hebben in het erfgoed zoals hun andere broeders. Van alles wat naar het altaar gebracht wordt, is een deel hun erfgoed. Let erop dat de offers gebracht worden zoals de eeuwigheid heeft voorgeschreven. Doe niet de gruweldaden van andere volkeren na die hun kinderen aan het vuur offeren, die geloven de toekomst te kunnen zien in de loop van de wolken of in het gekronkel van een slang. Geloof de mensen niet als ze zeggen met de doden of met geesten te kunnen spreken. De eeuwige zal een profeet uit jullie midden aanwijzen om te voldoen aan het verzoek dat jullie deden die grote dag bij de berg heb. Toen hebben jullie gevraagd om niet meer zelf de stem van de eeuwige te moeten horen of het grote vuur te zien. Toen heeft de eeuwige mij aangesteld uit jullie midden. Zo zal de eeuwige een profeet aanwijzen die namens hem met jullie spreekt. Als je woont in het land dat de eeuwige je zal geven, houd je dan aan de wet. Als je de wet overtreedt is dat de zonde die gestraft moet worden maar één enkele getuige is niet voldoende om een straf uit te spreken. Alleen na een uitspraak van meer dan één getuige kan een straf worden uitgesproken zonder aanzien des persoons. Een rijk man moet gestraft worden gelijk een man. een persoon voor een persoon, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet. Wanneer je tegen de vijand te strijden trekt, moet hij die een nieuw huis heeft gebouwd en er nog niet heeft gewoond, Teruggaan naar zijn huis, anders zou hij in de oorlog kunnen sneuvelen en het huis niet inwijden. Wie een wijngaard heeft geplant en deze nog niet gewijd heeft door de eerste oogst offeren, moet naar huis gaan opdat niet een ander onrechtmatig van zijn oogst geniet. Wie een huwelijksbelofte heeft gedaan, maar nog niet getrouwd is, moet eerst trouwen opdat hij en zijn vrouw hun belofte kunnen nakomen, anders zou ze niet opnieuw kunnen huwen als hij in de oorlog sneuvelt. Als je een stad belegerd, vel dan niet de fruitbomen om de stad. Zij zijn geplant tot zegen van allen, ook van hen die na jou komen. Dus laat de fruitbomen staan. Dan wil ik nog Psalm 148 voorlezen. Halleluja, loof Jawek uit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen. Loof hem als zijn engelen, loof hem als zijn legermachten. Loof hem zon en maan, loof hem alle lichtende sterren. Loof hem hoogste hemel en water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van Yahweh loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd. Hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden. Loof Yahweh vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren. Vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind die zijn woord doet. Bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels, koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op de aarde, jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen. Laten zij de naam van Jahwe loven, want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit welf zich over aarde en hemel. Hij heeft de hoorn van zijn volk opgeheven, de hoorn van al zijn gunstelingen van de Israëlieten, het voort dat nabij hem is. Halleluja. Nou, dan willen we een aantal liederen zingen. En we willen we een kinderlied beginnen. En dat is dan, je mag er zijn. En dan willen we verder zingen, ik zal opgaan naar Gods huis. Ik vermag alle dingen en wat geen oog heeft gezien. Laten we samen, aangezegd van onze God zoeken. wil ik weer spreken over de we in de Bijbel. Voorlopig even het laatste deel. Ik ga er gegarandeerd Pas vaker op terugkomen. Maar voor nu, eventjes wil ik het bij vijf gedeeltes houden. En dan volgende week weer eens anders over spreken. We gaan het hebben over Esther. Een bekend verhaal, denk ik. Maar toch zitten er iedere keer weer hele mooie zaken aan. die ook wel ons kunnen triggeren eigenlijk. en ons kunnen ja, een stukje opvoeden, zeg maar. Om, ja, hoe moeten we nou reageren in bepaalde moeilijke situaties? En dat hun in een hele moeilijke situatie zaten, dat is niet te ontkennen. Het begint al heel apart eigenlijk. Het gebeurt in de dagen van Aos Veros. Een hele machtige koning Hij regeerde vanaf India tot Kush. Dus dat is tot Nigeria toe. Over 127 gewesten staten. Nou, ik heb even zitten kijken. Je hebt, hier heb je India liggen. Dus dat is dit gedeelte helemaal tot aan Nigeria. Dus dat is een gigantisch gebied. Hier is het wat meer uitgebeeld eigenlijk. Van, het is natuurlijk een gigantisch gebied waar hij dus over geregeerd heeft. En hij deed dat niet in zijn eentje. Hij had het wel goed opgezet. Hij had allerlei landvoogden. In de geschiedenis waar we het over hebben, toen hij dus op zijn koninklijke troon zat in de Burcht Susan. Het derde jaar van zijn regering. Hij richt een maaltijd aan voor alle mensen die er wat toe deden. De vorsten. Alle machthebbers, zeg maar, worden uitgenodigd. De legerbevelhebbers, de edelen, de vorsten van de gewesten. Dus ja, iedereen eigenlijk die dus wat voorstelde, wat uitgenodigd is Susan om dus een feestmaal mee te maken. Maar dat was niet zomaar een feestmaal. Er staat dat hij dat 180 dagen, dus een half jaar, een feestmaal hield. Nou, dat is natuurlijk ontzettend lang. Je vraagt je af van hoe dat dan met het zijn Rijk is gegaan, want omdat je dan alle machthebbers weghaalt en dus verzamelt in Susan, zou je bijna gaan denken dat dus het hele bestuur van het hele koninkrijk een half jaar lang berustte bij de mensen die dus achtergebleven waren en die dus minder macht hadden. Goed, hoe dat gegaan is, daar staat er niet. Het is wel dat je dus ziet, als je dus gaat zoeken op internet over deze geschiedenis, dat... Alleen al dus door de lengte van het feest, dat dus heel erg in twijfel, het hele verhaal in twijfel getrokken wordt. Je ziet dat de meeste commentatoren zeggen: van het bestaat niet dat dus iemand zo lang een feest kan houden voor al die mensen. Hey, hoe moet het dan met het bestuur zijn gegaan? En allerlei vragen worden opgeworpen. En er staat bijvoorbeeld ook niks van in dus de normale geschiedenissen, geschiedenisboeken die geschreven zijn. Maar desondanks, het staat gewoon in Gods woord. Dus ik ga ervan uit dat het toch klopt. En dat hij dat feest gehouden heeft. Het was niet zo'n netjes feest. Want het gaat helemaal mis. Op de zevende dag. Dus ze waren een week aan het feesten. Ze zullen veel wijn gedronken hebben. Het hart van de koning was vrolijk, staat er. En dan zegt hij dus tegen zijn hovelingen: dat ze de koningin moeten gaan halen. Koningin Fasti, die moest bij de koning komen. Met haar koninklijke sieraden. Om aan iedereen te laten tonen hoe mooi zij was. Want zij was blijkbaar een hele knappe vrouw. Die hovelingen die gaan naar de koningin toe, die brengen dat bevel bij haar en zij zegt van uh, ga ik niet aan meewerken. Zij had zelf ook een feest voor de vrouwen en zij is niet van plan om dus voor al die mannen te verschijnen in haar gewaad om alleen maar haar te laten zien als een mooie vrouw. Dus die hoofdlingen komen dat terugbrengen naar de koning en zeggen, ja sorry, maar we zijn daar geweest. En ze wil niet komen, ze weigert. De koning wordt verschrikkelijk kwaad. En hij gaat vragen aan de wijze van, wat moet ik doen? Dus hij gaat raadvragen over deze situatie. Van, luisteren. Ik ben ontzettend geschoffeerd ten aanzien van al mijn machthebbers. is dus gebleken dat mijn eigen vrouw wil niet luisteren naar mij. Nou, er waren zeven belangrijke vorsten, namen een hele vooraanstaande positie in, in het koninkrijk. En daar vraagt hij dus raad aan, van wat moet ik nou doen in dit geval. En hun komen met een bepaalde wet. Ze zeiden, ja, koningin Vasti heeft niet alleen zich misdragen ten overstaan van de koning, maar, zo ervaren hun dat, tegen alle mannen, dus tegen alle vorsten, tegen alle volken in het hele gewest van koning Veros. We hebben net gezien hoe groot dat was. Dus dat was een enorm gebied. En tegen alle mannen van dat koninkrijk had zij dus opgestaan. Zo wordt dat dus gebracht. Want, en dan gaan ze dus uitleggen wat er gaat gebeuren... als de vrouwen dat zullen horen in het hele koninkrijk... Ja, dan zal er geen enkele vrouw meer luisteren naar haar man. Want ja, als zelfs de koningin niet meer luistert naar de koning... waarom zouden wij dan moeten luisteren naar jou? Dat is eigenlijk het grote gevaar... Dat hun zien dat de vrouwen niet meer gaan luisteren naar de mannen en dat ze dus hun eigen zin gaan doen. Dus wat stellen ze voor? Wilt u een koninklijke wet maken dat de koningin wordt afgezet. Ze is dus geen koningin meer. En laat de koning gaan zoeken naar een andere vrouw die beter luistert dan zij. En als dat bevel uitgedragen wordt over heel uw koninkrijk, wat ontzettend groot is... Dan zal elke vrouw in dat koninkrijk, die zal weer eerbied hebben voor hun man. Van de hoogste tot de laagste. Nou, het is natuurlijk een enorm zwakte bot. Het gaat dus niet zozeer van dat je eerbied moet afdwingen. Want zo werkt het niet. Nee, het is een wisselwerking. Als jij een vrouw lief hebt en alles doet voor haar, dan zal dat ook wederkerig zo zijn. En dit is eigenlijk, nu wordt het dus vastgegoten in een wet. Maar goed... De koning is daar wel van, uh, van onder de indruk en die stelt die wet in en dat wordt dus uitgedragen door heel dat koninkrijk. Er worden brieven gestuurd aan alle volken van de koning, dus elk, dat noemen ze dan gewesten, dus elk volk heet dan een gewest. In elke taal wordt er een brief naartoe gestuurd en er wordt dus echt een wet gemaakt dat elke man heer en meester moet zijn in zijn eigen huis. En dat zijn vrouw dus moet luisteren naar hem. Nou, dat duurt een poosje blijkbaar voordat de woede van de koning Aosveros wat bedaard is. En dan denkt hij weer aan de koningin die hij gewoon kwijt is, die hij weggestuurd heeft. En wat hij zelf besloten heeft, dat zij dus verwijderd moet worden van het hof. En dat ze geen koningin mocht zijn. En hij mist haar dus. Ja, ja, ja. Hij heeft natuurlijk wel in een opwelling meegedaan... Aan de ideeën van die zeven vorsten. Maar ja, nu het werkelijk zo is, heeft hij dus gewoon geen koningin meer. En toen komen de hovelingen van de koning met een idee. Nou, er is helemaal geen probleem koning. Laten er gewoon allerlei meisjes gezocht worden die maagd zijn. En mooie meisjes knap om te zien. En laten die dan maar dus bij de koning gebracht worden. En dan kan de koning kan dan kiezen. Dus vanuit alle gewesten moet er op zoek gegaan worden naar mooie meisjes... Die worden verzameld in de burg Suzanne. Die komen in het vrouwenverblijf onder de hoede van Hegai, de hoveling van de koning. Die heeft een speciale functie, dus de bewaarder van de vrouwen. Ze moeten een schoonheidsbehandeling krijgen en dan moeten ze bij de koning komen. En dan kan de koning kan dan bekijken of zij dus een mooie vrouw is en waard is om koningin te worden in plaats van vasten. Nou, dan had hij wel zin in de koning, die vond het wel een heel goed idee. En zo gebeurde het dus ook. Dus vanuit het hele koninkrijk worden overal meisjes bij elkaar gezocht. Zoals ook in de Burg Susan zelf. Daar woonde een Joodsman. Mordegai, de zoon van eerst staat dat de zoon van Simei, de zoon van Kis. Een man met Benjamin. Of dat nou een nakomeling is van de vader van Sal, die heet ook Kis, hè? dat weet ik niet. Het zou kunnen. Dus dat het toch een soort nakomeling is uh, vanuit het geslacht van Waar ook zal uit vandaan komen. In ieder geval, Mordegai, die is dus daar in die Burg Susan. Die woont daar. En die woont daar niet alleen. Maar die woont daar met zijn nicht Hadassa, En ze krijgt de andere naam Esther. Ze was de dochter van zijn oom. En hij voerde haar op. Want zijn oom en zijn tante waren allebei overleden. En hij had haar geadopteerd. Om dus voor haar te zorgen. En zij was echt als een dochter voor hem. Hij was eigenlijk een soort vader voor haar. Hij had haar als een dochter aangenomen en hij zorgde ontzettend goed voor haar. En zij was ontzettend knap. Dus toen de meisjes overal vandaan gehaald werden, wordt ook in de dan gekeken. En zij valt op omdat zij dus heel erg knap is en zij wordt meegenomen. Nou, er moet een afschuwelijk iets zijn geweest om dus gewoon uit je huis meegenomen te worden. Alleen maar om het feit dat je dus knap bent... En je wordt meegenomen naar het huis van de koning, en je wordt dus daar gebracht in het vrouwenhuis. Dat betekende ook dat je dus niet meer terug zou gaan, want op het moment dat je dus in het vrouwenhuis van de koning terechtkwam, mocht je niet meer weg. Dan zat je eigenlijk heel je leven moest je daar blijven. Zij was ontzettend knap, maar dat niet alleen. Ze had ook een heel goed karakter. En dat merkt die Hegi, die bewaarder van de vrouwen, die merkt dat. En zij krijgt allerlei speciale dingen om haar ja, nog mooier te maken, eigenlijk. Hij geeft haar goed voedsel. En dat niet alleen. Hij geeft haar ook zeven aanzienlijke meisjes uit het Huis van de Koning om haar te dienen. Dus dat eigenlijk zeg je van op het moment dat zij dus daar komt, dan krijgt ze al een hele bijzondere positie. En wordt ze al gediend door zeven meisjes uit het Huis van de Koning. Dus eigenlijk vanaf het allereerste begin zie je al dat ze een soort koninklijke. Plaats krijgt. En dat zorgt dus die hege voor. Die heeft al gelijk in de gaten. Van zij is een heel bijzonder meisje. Nou, hoe oud zal ze geweest zijn? Ja, in die tijd. Ik denk dat ze, ze rond de 15 of 16 jaar is geweest. Ze zal niet veel ouder zijn geweest. Dus het was nog een jong meisje in onze ogen. Als je dus nagaat dat meisjes op 12 jaar. dan deze, dus wat Mitzwa, Dus dan waren ze al eigenlijk geestelijk volwassen. Dus ik denk dat het, ja, zo rond de. De vijftiende jaar dat ze dus meegenomen is. En zij krijgt dus het beste gedeelte van het vrouwenverblijf. Dus ze krijgt echt een hele aparte positie binnen het vrouwenverblijf. Maar Esther had gezwegen over dat zij joods was. Ze had niet verteld dat ze dus van de joden afstandde. Want Mordechai had haar verboden om dat te vertellen. Ze had tegen haar zeg maar luisteren dat is het laatste wat je moet vertellen want dan gaat het mis. Nee, zo gauw wij dus bekendmaken dat wij dus van Joodse afkomst zijn, ja, dan gaan er allerlei dingen, komen er los bij de mensen en dan worden wij veracht of wij worden achtervolgd. Dus, zij moest dat stilhouden. Nou, wat gebeurt er? Mordechai die wandelt regelmatig dus in de voorhof van het vrouwenverblijf om dus toch te horen van hoe gaat het met Esther? Want ja, het is eigenlijk zijn dochter en hij wil heel graag Weten hoe het met haar gaat en wat er dus verder met haar gebeurt. Op een gegeven moment is de beurt van Esther om dus bij de koning te komen. En iedereen vroeg blijkbaar om hele speciale dingen. Zij zegt alleen tegen de regen: je moet luisteren wat jij vindt dat nodig is. Dat gebruik ik en voor de rest wil ik niks gebruiken. Dus zij is heel erg slim. Die hoveling die kent de koning ontzettend goed. Weet precies wat hij mooi vindt. Dus het is een hele goede zet om die man voor je kaartje te spannen... en zeggen, jongens, luister, u weet wat het beste is. En dat voert ze dan ook uit. En dat was een goede zet. Want ze komt bij de koning. En de koning die wordt verliefd op haar. Hij ziet haar. En ze valt zo enorm op. Zeker in tegenstelling van alle anderen. Dat zij meer genade en gunst kreeg dan alle andere meisjes. En dat gaat zo ver dat hij haar dus koningin maakt, in de plaats van koningin Vashti die afgezet was. Dan wordt er weer een maaltijd aangericht, en dat is natuurlijk een huwelijksmaal, voor al zijn vorsten en zijn dienaren, om dus ook koningin Esther voor te stellen aan iedereen. En dat geeft ook rust blijkbaar in alle gewesten. En hij krijgt ook weer allerlei geschenken naar het vermogen van de koning. Het gekke is dat ze niet stopten met meisjes verzamelen. Dat me we heel erg op eigenlijk van, ze gaan er gewoon mee door. Dus hij heeft, op een gegeven moment heeft hij toch de koningin. En toch wordt er dus overal door heel zijn rijk worden er meisjes verzameld om ze nog steeds te brengen naar de koning. Een beetje een hele kwaadige zaak. Maar goed, Mordegai, die zit regelmatig in de poort van de koning. Die wil natuurlijk toch ja, contact houden met zijn dochter, met Esther. Dus die zit daar regelmatig om dus te vragen van, hoe gaat het nou met haar? En ze had nog steeds niet verteld waar ze vandaan kwam, waar ze van afstamde. En Haman, de zoon van Hamadatta, staat er, een agachiet. Hij was groot en hij kreeg een hele belangrijke positie. Hij kreeg zelfs zo'n belangrijke positie dat hij eigenlijk de ja, soort met onderkoning werd. want Alle andere vorsten die moesten hem dienen. En er was blijkbaar een of andere wet afgevaardigd dat iedereen die hem dus zag, dus op het moment dat Haman kwam, moest iedereen moest gaan knielen en voor hem neerbuigen. En Mordechai, dat is dus een Jood, en die mag dat niet. Er staat heel duidelijk in de Torah dat je voor niemand anders knielt dan voor Jare. En hij doet het dus niet. Nou, je kunt snappen dat als er een hele menigte staat, en er komt iemand aanlopen en heel die menigte die knielt neer en iemand blijft staan, ja, dan val je wel heel erg op. Je kunt je er nergens achter verbergen. Dus al heel snel was bekend dat hij gewoon niet boog. Dat zien ze. Dus worden mensen naar hem toegestuurd en die vragen aan Mordechai. Waarom overtreed je het gebod van de koning? Waarom buik jij niet voor Haman? Nou, dan legt hij dat uit. Haman, die ziet dat ook en die wordt ontzettend kwaad. En dan denk je, voor me sluisteren, luisteren, iedereen die bargt voor je, maar één man die buigt niet voor je, leg dat gewoon naast je neer joh. De positie wordt toch niet aangetast door één persoon niet bargt voor jou. Maar blijkbaar wel, zo voelt hij dat wel, van als er eentje is die dus opstaat, dan raakt hij eigenlijk al zijn zekerheid kwijt. En hij wordt er zo ontzettend boos van. Wat gaat hij doen? Hij gaat onderzoeken... Waar hij dus van afstand, want hij vond het eigenlijk een beetje te zwak om alleen Mordecai aan te pakken. Hij dacht: nee, maar luisteren, van, als ik hem pak, dan wil ik zijn hele volk pakken. Dus dan wil ik het hele volk wil ik uitroeien, zodat er niemand meer van dat volk de behandeling gaat doen die Mordecai gedaan heeft. Ook op waar ik kom, dan zijn er gewoon geen Joden meer. Dus iedereen die ik dan tegenkom, die zal voor mij buigen. Want alleen de Joden die buigen niet. Nou blijkbaar was hij ook heel erg bijgelovig. Wat hij doet is hij vraagt dus aan de wijze, tussen aanhalingstekens, om dus het lot te werpen, het poer heette dat, steeds te kijken welke dag, en welke maand zou nou de beste dag zijn om dit plan van hem om het hele Joodse volk uit te voeren, uit te voeren. En dan blijkt dus gewoon dat dat dus de maand Adar is. Hij gaat dan naar de koning. En hij zegt hier de koning van er is één volk dat is verspreid en verstrooid over alle volken in jouw koninkrijk, maar hun wetten zijn totaal anders dan die van alle volken en ze voeren de wetten van de koning niet uit. Nou dat is natuurlijk niet waar, want ik denk dat ze de wetten van de koning allemaal uitgevoerd hebben, mits ze niet in tegenstelling waren met de Torah. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal als wat hij hier vertelt. Dus hij vertelt een hele grote leugen. Alsof ze geen enkele wet van de koning uitvoeren. Maar dat is gewoon niet waar. Dat is ook tegenwoordig nog zo, van ze voeren alle wetten uit, die ze kunnen uitvoeren. Alleen de wetten die rechtstreeks ingaan tegen de Torah, die worden niet uitgevoerd. Want dan geldt, je moet God meer gehoorzaam zijn als de koning. Maar Haman maakt van, moest luisteren, je kunt als koning hun niet met rust laten. Je kunt dat niet over je kant laten gaan. Je moet er tegen optreden. Nou, als de koning er ook zo over denkt, laat er dan een wet gemaakt worden, een wet van de mede en persen die mag niet meer ongedaan gemaakt worden, dat men dat hele volk om zal brengen, dus uit zal roeien. En dan doet hij een aanbod, Dan snap je eigenlijk niet, dat iemand dat, dat kan, maar hij was dus blijkbaar vreselijk rijk, hij zal 10.000 talent zilver afwegen op de handen, van hen die het werk doen om die naar de schat is van de koning te brengen. Dus dat is de koning die krijgt een aanbod van een gigantisch bedrag. En het is niet zomaar een bedrag. Ik heb er even uit zitten rekenen, het is bijna 8 miljard euro naar de huidige koopkracht. Ja, ik, ik, ik zat me af te vragen: hè, van als, als iemand nou naar Rutte, naar Rutte toe zou gaan en zou zeggen, joh, mijn ik wil heel graag dat er iets uitgevoerd wordt. Sterker nog, ik heb er 8 miljard euro voor over. Zou die dan zo sterk in zijn schoenen staan en zeggen, ja sorry, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, dat wijs ik af. Moet je heel sterk in je schoenen staan. In ieder geval, de koning die geeft zijn zegelring, haalt hij van zijn hand af en geeft hij aan Haman. En dat is dus een teken dat dus alle macht op dat moment van de koning gedelegeerd wordt naar Haman. Het is precies dezelfde situatie als met Jozef. Jozef kreeg ook de zegelring van de farao, en daarmee gaf de de te kennen, luisteren. alle besluiten die hij neemt, zijn net hetzelfde als dat ik ze genomen heb. En die bezegel je met je zegelring. En de koning zegt tegen Haman, laat het zilver u geschonken zijn. Dus hij hoeft dat geschenk hoeft hij niet, dat wijst hij af. Hij zei, nee joh, ik heb helemaal geen zin in dat in 8 miljard. Hou het maar, Maar het volk, dan mag je mee doen wat goed is in jouw ogen. Dus als jij het wil uitroeien, prima joh. Nee, ik heb er vrede mee. Dan worden alle schrijvers van de koning worden geroepen op de eerste dag, op de dertiende dag daarvan staat er. Ze schrijven alles op wat haman wil en die brieven worden dus verstuurd naar alle volken die in het koninkrijk van Ahasveros vertegenwoordigd zijn. Ze worden door Elboden verzonden en dat bevel wat dan verzonden wordt, dat houdt in dat alle joden, moeten uitgeroeid worden, weg te varen, te doden en om te brengen, van jong tot oud. Het maakt niet uit wat het is, of het nou een babytje is, of een oude man, of een oude vrouw. Maakt allemaal niks uit. En Het moet uitgevoerd worden op de dertiende dag van de twaalfde maand, dus de maand Adar. Dus dertien Adar. En dat niet alleen, ze mogen ook hun bezit plunderen. Het doet je enorm denken aan wat de nazi's gedaan hebben. Hè? Dus alle joden eigenlijk proberen uit te roeien en hun bezit in te nemen en dat is geroofd en dat is nog steeds niet terug tot op de huidige dag. De inhoud van het geschreven moest als wet uitgevaardigd worden en het was een wet van mede- en persen, dus een wet die moest uitgevoerd worden. Dat mocht nooit meer herroepen worden die wet, dus die, ja, die stond alles in steen gebeiteld, zeg maar dat moest gewoon uitgevoerd worden. Nou, dat wordt gedaan. De Elbow die vertrekken gaan aan iedereen vertellen dat die wet uitgevaardigd is. En de koning en Haman die zaten te drinken, ze zaten gewoon feesten te vieren zeg maar. En de stad Susan die was in grote verwarring. Dat kwam echt, dat was als een bom ingeslagen. De Mordegai die hoort dat en die weet precies wat dat betekent. Dat alle joden ook in de Burg Susan zullen dus vervolgd worden, zullen uitgeroeid worden en zullen dus beroofd worden van alles wat ze hebben. En hij scheurt zijn kleren en hult zichzelf in zak en as. Dus hij stoort as op zijn hoofd. En hij kreet zich in een soort van jutezak, denk ik dan. En hij gaat door het midden van de stad. En hij weeklaagde, dus hij roept en hij huilt. En dat valt op. En dat niet alleen, hij gaat ook nog eens een keer het voor, voorhoofd van de koning binnen. Althans, net daarvoor, want hij mocht dus niet binnen de poort van de koning komen in een rougewaad. gewaad. Dus hij loopt daar heen en weer, net voor de poort van de koning. En dat valt natuurlijk enorm op. Hij kwam daar al elke dag om te vragen hoe het met Esther was. En nu ineens komt hij natuurlijk in een hele andere gedachte, komt hij daar zo. rouwklagend, hoopmisbaar makend. En het was niet alleen hij, maar er waren natuurlijk alle joden die getroffen werden in het hele koninkrijk. Waren aan het rouwen over deze wet die uitgevaardigd was. Vanuit het niets, hè. Zomaar ineens wordt die wet afgegeven. Gekondigd. En was er dus een grote rouw over alle joden. De, de resten van Esther, die hebben dat gezien, die hebben dat gehoord. Het gaat natuurlijk als een lopend vuurtje, zoiets, hè, van, nou, die Ja, het is toch de vader van de koningin, dus die zal best wel een, uh, wat aanzien hebben gehad. En die loopt daar ineens rond, helemaal in rouwgewaad en uh, vreselijk verdrietig. Dus dat valt op en ze vertellen het aan de koningin. En de koningin, die, is, ja, die weet nergens van. Ze joh, wat is er aan de hand? Dus zij koopt een aantal kleren en stuurt die naar Mordegai om die aan te trekken. En ze vraagt eigenlijk aan hem van stop met rouwen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar stop ermee en ga gewoon normaal gekleed. Maar hij wil het niet. Hij neemt ze niet aan en hij gaat gewoon verder met zijn rouw. Dan heeft ze een vertrouweling, hatag. En ze vraagt aan hem, joh, wil jij naar Mordegai gaan? En dan hem vragen wat er aan de hand is. Normaal gesproken zou je dat van tevoren doen, hè? dus voordat je kleren gaat sturen, zou je eigenlijk willen weten van ja, waarom doet hij dat nou? Waarom loopt hij daar in een rouwgewaad? Waarom maakt hij zoveel misbaar? Waarom rouwt hij? Nou, dat komt ze nu pas mee. Dus die hatag die gaat naar Mordechai toe en die hoort van hem het hele verhaal. Mordechai vertelt hem alles. Niet alleen dat, hij geeft hem ook een afschrift van de wet die uitgevaardigd is door haar man in overeenstemming met de koning. En hij geeft een opdracht. Hij zegt tegen die haataf om te luisteren. Je moet aan de koningin vertellen, aan Esther vertellen. Dat zij naar de koning moet gaan. En om genade moet smeken voor haar hele volk. En dat was een heftige opdracht. Dus hij komt terug. Hij vertelt Esther alles wat Mordechai verteld heeft. En Esther die zegt, ja, ja maar dat gaat helemaal niet. Van, uh, Ga maar terug naar Molochai en zeggen, ja, maar luister, ik, ik kan niet naar de koning. Dat is verboden. Want iedereen die dus voor de koning komt in de binnenste voorhof, en dat ziet de koning, op het moment dat je daar stapt, dan zit je in het volle zicht van de koning. En als je niet geroepen bent, dan is het enige vonnis wat je krijgt, is de doodstraf. Want je mag niet zomaar voor de koning komen. De enige ontsnappingsmogelijkheid die je dan hebt, is dat de koning jou de gouden scepter toereikt. En dan mag je in leven blijven. En ze zegt dat niet alleen, maar hij heeft mij al dertig dagen niet geroepen. Dus ik heb al dertig dagen, een maand lang heb ik de koning niet gezien. Dus zij is de koningin, vertrouwd met de koning, maar heeft hem nu al een maand lang niet gezien. Wat een bizar huwelijk. Dat je elkaar een maand niet ziet. En zij is dus ook bang om dus in die voorhoofd te komen omdat ze zich realiseert, ja, maar eens luisteren. Hij heeft mij niet geroepen. En dat is een heel teer punt, omdat de vorige koningin niet luisterde. Ja, dat doet zij dan in principe ook. Zij gaat ongeroepen, komt ze bij de koning. En dat is tegen de wet. En de enige manier om dat te ontsnappen is dus dat hij dan haar de gouden scepter geeft. En die kans schat zij dus heel laag in. Dus zij weigert eigenlijk, zegt ja... Ik, ik ga het niet riskeren, want dat, ja, dat kost mij mijn leven. Dan krijgt ze een mooi antwoord van Mordecai, althans ik vind het heel mooi. Hij zegt tegen Esther, moet luisteren, je moet je eigenlijk echt niet inbeelden dat jij als enige, omdat je koningin bent, zult ontsnappen. Nee, die wet is er om dus alle joden uit te roeien en daar val jij ook onder. Dus ook al denk je dat je, omdat hij het niet weet dat jij joods bent, dat je zult ontsnappen, je zult niet ontsnappen. Ook niet omdat je denkt dat je veilig bent in het huis van de koning. Nee, als jij niks zegt, dan zal er dus van een andere plaats zal er dus verlossing komen. Dus hij is ervan overtuigd dat er verlossing komt. Er zal een oplossing komen voor deze wet. Maar jij zegt hij en het huis van je vader zullen omkomen. En, dat is ook een hele belangrijke, hij zegt wie weet of niet juist jij voor een tijd als deze op deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Met andere woorden, hij zegt, waarschijnlijk is het zo dat God dit gepland heeft, dat jij expres koningin bent geworden, om dus tegen deze wet in actie te komen. Jij bent de enige die in de positie bent om het direct onder de aandacht van de koning te brengen. Er is niemand anders in die plaats. Dus waarschijnlijk is het zo dat, dat expres gebeurd is omdat jij dus dan optreden, en het onder de ogen van de koning kan brengen. Dat komt binnen. En dat snap je. Want dat is natuurlijk wel een woord waar heel veel wijsheid in zit. Hij heeft er goed over nagedacht, denk ik, voordat hij dat je had, aan Esther bekend maakte. En dat slaat echt naar binnen. Dus Esther die moet erkennen van... ...ja, Dat is. Zo zal het waarschijnlijk gebeuren. Oké, okay, zegt ze. En dan zie je dus dat ze ook koningin is geworden. Want nu geeft ze dus een opdracht. Tegen haar vader en tegen alle joden die ze in Sujan bevinden, ik eens luisteren. ik stel in dat er dus drie dagen een vaste uitgeroepen wordt. Drie dagen mag er niet gegeten en niet gedronken worden. Ik zal zelf ook vasten, samen met mijn dienaressen. En na die drie dagen, na dat vasten, ga ik naar de koning. Het mag niet volgens de wet, maar ik doe het toch. Als het mijn leven kost, dan kost het mijn, mijn leven. Hey, als ik omkom, dan kom ik om, zegt ze dus. Als ik daardoor dus de doodstraf krijg, omdat ik dus tegen de wet van de koning inga, dan zei ik maar zo. Dan heb ik in ieder geval geprobeerd wat je wil dat ik zou proberen. En Mordegar gaat weg en hij doet alles over inkomsten van Esther gaat opgedragen. Dus dat is een hele mooie wisselwerking. Hij geeft Esther een opdracht om dat uit te voeren. Als vader en als eigenlijk een soort vertegenwoordiger van het hele Joodse volk. Esther probeert er onderuit te komen, maar hij overtuigt haar met argumenten dat het echt zo moet zijn. En dan krijg je dus dat Esther een soort koninklijk bevel geeft aan Mordechai en al andere Joden in Suzanne wat hun moeten gaan doen. Ik vind het een heel mooie wisselwerking tussen deze twee. En dat gebeurt dus. Op een gegeven moment wordt er een soort feestje gemaakt de koning met Haman en met koning Esther. En de koning die zegt op de tweede dag. Dat feestje was georganiseerd door koningin Esther, die had gevraagd of de koning bij haar de maaltijd kon houden, samen met Haman, omdat ze een vraag had. En hij vraagt, joh Esther, wat is de vraag? Wat is uw vraag? En maakt niet uit wat je zegt, je krijgt het gewoon. Ik zal het je geven, ook al is het de helft van mijn koninkrijk. Dan zegt koningin Esther, als ik genade in uw ogen heb gevonden koning, en als de koning het goed doet, dan wil ik graag dat mijn leven gered wordt. En dan heb ik nog een verzoek, wilt u ook het leven van mijn volk redden en sparen? En de koning is helemaal verbaasd. Hoezo dan? Ja, zegt ze, wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood te worden en omgebracht. En dan zegt ze iets wat behoorlijk veel indruk moet maken bij de koning. Ze zegt, als wij dus alleen maar als slavinnen en slaven verkocht zouden worden, dan zou ik niks gezegd hebben. Ook al wel dat dus een enorme schade voor de koning zou brengen, ik zou er niks van gezegd hebben, we zouden het gewoon ondergaan hebben. Maar nu, nu worden we dus gedood, we worden beroofd, en het brengt een grote schade toe aan de koning. En de koning is zo verbaasd van, hoe kom je erbij? Wat is dat? Wie kan het nou zijn? Wie is dat dan, zegt hij, die zo zijn hart vervuld heeft met woede en met met boosheid om dit te doen, om jou, je van leven te beroven en jouw hele volk, wie zal dat bedenken, zegt hij. En dan wijst ze naar Haman en zegt ze, kijk, die, die man is dat. Die slechte Haman. En Haman wist het niet. Haman had geen idee dat zij Joods was. En hij schrikt zijn eigen tabletten, denk ik. Want ja, hij ziet de reactie van de koning, dat hij koningin Esther alles wil geven, zelfs tot de helft. Van zijn koninkrijk. En hij zit daarbij, en ineens is hij de slechte die daar aan de tafel zit. En de koning staat woedend opstaan. En hij gaat naar de tuin van het paleis, en ik denk dat hij dus echt aan het eitberen is geweest door de tuin van het paleis om die woede te laten bedaren. En Haman, die is zo bang voor zijn leven, dat hij dus bij de koningin gaat smeken voor zijn eigen leven. Dus hij die het leven van Esther en haar hele volk wilde afpakken, beseft nu dat hij zelf zijn leven gaat verliezen, omdat de koning zo ontzettend kwaad is, dat hij snapt, luisteren, hier ga ik het niet meer levend van afbrengen. En het enige wat hem overblijft, is te smeken bij de koningin voor zijn leven. En koningin Esther lag op een rustbed, en ik denk dat Haman dus voor dat rustbed neergevallen was, om dus te smeken bij de koningin. En de koning die ziet dat en die wordt daar nog bozer van. En die zegt dat ook echt van, ze zal hij toch de koningin nog aanranden in mijn bijzijn, zegt hij. Dan hadden ze een gewoonte, op het moment dat er zoiets gezegd werd door de koning, betekende dat een dood En wordt het gezicht van Haman wordt overdekt met een doek. En dat betekende voor iedereen die dat zag, moest luisteren, die man is ten dode opgeschreven. En dan wordt er ook nog eens een keer tegen de koning gezegd van ja, luisteren, hij heeft een galg heeft hij opgericht bij zijn huis een galg waar hij dus Mordecai de vader van Esther aan had willen ophangen dan krijgen ze bevel om die haman zelf aan die galg te hangen en toen pas bedaarde de woede van de koning en was het volk gered, nou wat is nou de, de lessen die we eruit kunnen leren Esther, ze wordt als wees geadopteerd door een neef dat is natuurlijk al bijzonder hè? dat iemand zich zo het lot aantrekt van de anderen om dus te zeggen, ik zorg de rest van mijn leven, zorg ik voor jou. Ik adopteer je en ik voed je op als een dochter. Zij is trouw in haar gehoorzaamheid aan Mordegai. Dat zie je in alles. Hij was een echt een hele goede vader die dus goed voor haar zorgde. En zij beantwoordt dat in trouw in het gehoorzamen. Ze wordt uitgekozen voor de koning. Ze valt in de smaak van de vrouwenbeheerder. Ze is ook zo slim om dus steeds het eigenlijk terug te geven aan die vrouwbeheerder want ze moet luisteren van, eh, ik onderwerp me helemaal aan de adviezen die u geeft, want u bent degene die het beste weet. Ze volgt zijn adviezen op en ze valt in de smaak van alles en wordt koningin. Ze luistert weer naar de woorden van Mordegai om naar de koning te gaan, ze laat zich er echt overtuigen, maar ze geeft ook opdracht aan Mordegai en de rest van het volk om te vasten. Kom ik om, dan kom ik om. Ten behoeve van het Joodse volk. En ze heeft echt haar leven ervoor over om het Joodse volk te redden. Nou wat dat betreft is ze ook een type van Yeshua denk ik. Van zij zegt, moest luisteren, ik heb mijn leven over om het volk te redden. Ze vraagt genade aan de koning en ze krijgt dat ook. En ze redt het Joodse volk. En dan doet ze nog iets, ze stelt een feestdag in. Tot op de huidige dag wordt Purim gevierd. Dus dat, dat is ja, al zo lang geleden, en toch heeft het Joodse volk nog steeds die feestdag, die met heel veel vreugde gevierd wordt, als zijnde de redding van het Joodse volk. En zeker na dus de hele gebeuren met de Tweede Wereldoorlog, dan zie je dat er weer iemand is geweest die dus het hele Joodse volk wilde uitgroeien. En het is ook heel erg frappant de zonen van Haman. ...worden allemaal opgehangen, tien zonen. Bij de rechtszaak in Nuremberg... ...waren er elf nazi's... ...die dus op een bepaalde dag... ...ter dood gebracht zouden worden... ...zouden ook opgehangen worden aan de Galg. De nacht voor de terechtstelling is er eentje... ...die heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel. Dus bleven er tien over. Ja, ik geloof niet in toeval. Er zijn tien overgebleven. En één van die tien net voordat hij dus aan de galg werd gehangen heeft uitgeroepen Purim 1946 dus die had heel goed in de gaten dat dit dus van dezelfde oorsprong was als van wat haman voor ogen had amen dan willen we zingen dat is shalom Ra. van de zegen die ik in Zijn naam op u mag. Javarecha, Java, wees mijn Ja, er, figuneka. Issa, elega shalom. Ja, we zegen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij uw genade. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En willen we als laatste lied Gadol... Hadden